6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de salarissen in alle lagen van de bankensector omlaag moeten. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. De minister wil dat alle cao's worden opengebroken en dat het bankpersoneel loon inlevert. De bijdrage is volgens hem nodig omdat banken met overheidsteun overeind worden gehouden. Vorige week verdedigde hij juist nog het salaris van 550.000 euro van de nieuwe topman van SNS Reaal. Ruim 100 mensen hebben in Wassenaar gisteravond een buurtbijeenkomst bezocht... om te praten over de dood van de 13-jarige NS. Burgemeester Hoekema, de wijkagent en maatschappelijk werkers... hebben vragen van buurtbewoners beantwoord. De jongen heeft volgens de politie zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Zijn lichaam werd donderdag gevonden in een bos bij zijn huis. Bij de uitreiking van de Grammys in Los Angeles heeft Gauthier drie prijzen in de wacht gesleept. Zijn hit Somebody That I Used To Know won onder meer de prijs voor beste single. Ook Kanye West, Jay-Z en de rockband The Black Keys werden drie keer onderscheiden. Het Nederlandse metropoolorkest was ook genomineerd, samen met de Canadese zanger Al maar won niet. In Amerika is een beloning uitgeloofd van 1 miljoen dollar voor tips... die leiden naar een doorgedraaide oud-politieagent. Er is al enkele dagen een klopjacht gaande op Christopher Dorner. Na zijn ontslag stelde hij een dodenlijst samen... met erop de namen van zijn oud-collega's. De ex-agent zou drie mensen hebben vermoord. De autoriteiten zoeken naar hem in de bergen ten zuiden van Los Angeles. Als PSV dit seizoen de landstitel niet wint, gaat trainer Dick Advocaat weg. Dan heb ik gefaald, zei de coach in een interview op RTL 7. Afgelopen week werd duidelijk dat de Advocaat voor nog een jaar kan bijtekenen, maar hij wil pas aan het eind van dit seizoen een beslissing nemen. PSV staat nu bovenaan in de Eredivisie met drie punten meer dan Ajax. Het weer in het midden- en noorden droog en het zuiden bewolkt met kans op sneeuw. Vanmiddag droog en af en toe zon, temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 11 februari. Goedemorgen. Bankpersoneel zal moeten inleveren als het aan minister Dijsselbloem van Financiën ligt. Er wordt daar volgens hem te veel geld verdiend. Straks de reacties op zijn uitspraken. Minister Schippers van Volksgezondheid geeft het op. Tegen alle plannen om te bezuinigen komt zoveel protest... dat ze het invullen van de bezuinigingen nu overlaat aan de sector zelf. U hoort zo wat artsenorganisatie KNMG daarvan vindt. En ook partijgenoot en oud-voorzitter van zorgverzekeraars Nederland Hans Wiegel... geeft zijn mening. We spreken hem om kwart voor acht... In de economische crisis hebben mode- en meubelwinkels het heel moeilijk. De omzet is in een vrije val terechtgekomen. Straks een reportage. Onze correspondent in de Verenigde Staten vertelt meer over de klopjacht op de doorgedraaide ex-politieman. En het ABN AMRO-tennistoernooi begint vandaag. We spreken de toernooidirecteur Richard Krajtje. En Mark Robin Visser doet vanochtend iets met worst. Ja, metworst. Het is al uh, vroeg dag in Boksmeer. Want hier vinden vandaag de metworstrennen plaats. Een eeuwenoude traditie. En die nemen ze hier heel serieus. Muziek is er ook. De aftrap is voor Grammy-winnaar Gotje.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 Over zes is het, u las het naar het NOS Radio 1-journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Hij is nog steeds niet gevonden, de doorgedraaide ex-politieagent Christopher Dorner. De Amerikaanse autoriteiten hebben nu een beloning uitgeloofd van 1 miljoen dollar voor de Gouden Tip. hoort de burgemeester van Los Angeles. Leaders from businesses and unions, government, law enforcement and community groups came together to pool resources and protect our core value of public safety. Collectively, this group, led by my office, is posting a reward of 1 million dollars for information that will lead to Mr. Dorners capture. 1 miljoen dollar dus bestaat uit donaties van het bedrijfsleven, de politievakbonden en de regering. Dit is de grootste som geld die ooit op iemands hoofd is gezet in Zuid-Californië, zegt de politie. This is the largest local reward ever offered to our knowledge. Some I asked why so large? Dit is een an act, en make no mistake about it, of domestic terrorism. This is a man who has targeted those that we entrust to protect the public. Dit is terrorisme. Dorner valt diegene aan die ons zouden moeten beschermen, zegt de politiechef. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in de bergen van San Bernardino in het zuiden van Californië. Er ligt een dik pak sneeuw. De autoriteiten verwachten dat hij het daar niet lang meer uit kan houden. Dit is een act, niet een matter of if, het is een matter of when ik wil Christopher Doerner dat weten. Klopjacht op de ex-agent gaat door. Doorner werd een paar jaar geleden ontslagen bij de politie... en heeft gezworen wraak te nemen op zijn oud-collega's. Hij heeft inmiddels drie dood op zijn geweten. Dan de uitreiking van de Grammys, de prestigieuze muziekprijzen. Er is uh, meer politie op de been dan gebruikelijk. Allemaal vanwege Doerner. De uitreiking zelf verloopt zonder problemen. De Grammy voor beste lied van 2012 ging naar... We Are Young van Fun, Belgisch-Australische singer-songwriter. Gotye won drie Grammy's. Je hoorde hem net, waaronder die vorige plaats van het Jaar van Somebody That I Used to Know. De Black Keys wonnen ook drie Grammy's in de categorie Rock. Andere winnaars zijn de rappers Jay-Z, Kanye West, Adele natuurlijk en de band Mumford Sons. Paul McGartney trouwens ook nog, die nam zijn vijftiende Grammy aan ontvangst. Het Metropoolorkest, de enige Nederlandse nominatie, was twee keer genomineerd voor een Grammy, maar viel helaas buiten de prijzen. In totaal zijn er 81 prijzen te verdelen. De uitreiking is trouwens nog in volle gang. En Dan was er gisteravond ook nog die andere awardshow. Uitreiking van de BAFTA's, oftewel de Britse Oscars. Film Argo over de gijzeling op de Amerikaanse consulaat in Teheran 1979 won de prijs voor beste film. En de film kreeg ook de prijs voor Beste Montage. En regisseur Ben Affleck kreeg de BAFTA voor De Beste Regie. Ben Affleck! Ik wil zeggen dat dit een tweede act is voor me. En je hebt me dat gegeven. En ik wil je bedanken. En ik ben zo so en and and so just En dus wil ik dit gewoon aan iedereen die there who's die hun get their second act probeert te krijgen. Want je kunt het doen. Dank je wel. Ben Affleck, dus voormalig acteur. Zijn carrière raakte daar wat in het slop. En nu is hij dus regisseur. En hij bedankt zijn fans voor die tweede kans die hij heeft gekregen. BAFTA voor beste acteur ging naar Daniel Day-Lewis... voor zijn rol in de film Lincoln. Beste actrice werd Emmanuelle Riva. De BAFTA voor haar rol in de film Amour... wordt gezien als de grootste verrassing van de avond. De meeste BAFTA's gingen naar de musical Les Miserables... die er vier won. En dan kan het ook vanochtend nog glad zijn op de wegen. Gisteravond was dat in ieder geval wel in het Groningse Onstwedde. man belandde na een slippartij in de sloot... en kwam anderhalf uur lang vast te zitten in zijn auto... terwijl die in brand stond. Omstanders schoten te hulp, maar kregen het vuur niet uit. Dan hoort de brandweer. Voordat de brandweer aanwezig was, toen hebben we eerst... Uh, omstanders proberen de brand te blussen. Ook uh, de ambulance heeft geprobeerd de brand te blussen. Dit bleek helaas niet te lukken. En uh, toen de brandweer kwam, toen konden de brand gebust worden... en de persoon worden bevrijd. En het lukte voordat de vlammen hem dus bereikten. Toch moest de man wel met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. ANWB waarschuwt dat het inderdaad nog plaatselijk laat kan zijn vanochtend... maar verwacht een normale ochtendspits. Rijkswaterstaat heeft wel voor de zekerheid honderden strooiwagens ingezet. Dan kijken we eventjes naar de kranten vanochtend. Speciale aandacht uiteraard voor de knappe prestatie van Feyenoord. Onder andere op de voorpagina van de Telegraaf en het AD. Hoe kan het ook anders? De krant uit Rotterdam. Feyenoord wint als enige van de top zes met op de rechterkant van de pagina Boetius... die een hartje doet, want hij scoorde. De Vrouw opent met rampenplan voor Waddenzee. Specifieke aanpak bij olieramp is er nodig voor de ondiepe zee. En de catastrofe in de Golf van Mexico wordt als voorbeeld genomen. Waddenzee krijgt als eerste gebied in Nederland een eigen ecologisch rampenplan. Nog even terug naar de Telegraaf. Daar een uh, belangrijk interview met de minister van Financiën, Dijsselbloem. De kop luidt schip banken. Uh, Dijsselbloem wil namelijk de cao's aanpakken in de financiële sector. Die zijn te royaal. Niet alleen in de top, maar in alle lagen van de bankensector... wordt te veel geld verdiend, stelt minister Dijsselbloem... in een interview met de Telegraaf vanochtend. Opening van het Algemeen Dagblad. Kamer eist herstel van respect voor de leraar. Scholen zijn agressieve en brutale leerlingen zat. En ouders moeten... De leraren gaan ondersteunen. In plaats van hun gezag te ondermijnen, vindt een kamermeerderheid. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Tot slot, nog even naar de Volkskrant. Die krant meldt op de voorpagina. Eh, rond het schandaal van paardenvlees in maaltijden. Dat schandaal zou zich uitbreiden, meldt de krant. Rundvlees van vindus staat op de voorpagina. En de vraag is of daar wel rund in zit. Zes grote supers halen de gevraagde producten met rundvlees uit de schappen. Al dus de Volkskrant vanochtend.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 No I know that 17 minuten over zes is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog even voor u, Grammy-winnaar. We are young, van fan. We gaan naar iets anders wat uh, wel leuk zou kunnen zijn... Mark Robin Visser, maar ik begrijp het nog niet helemaal. Iets met worst... Ja, nee, het is heel serieus, Lara. Daar moeten we even mee beginnen. Dat heb ik hier net al wel opgestoken. Overigens moet ik even vermelden dat het voor mij maar zelden voorkomt... dat ik rond dit tijdstip al zoveel mensen tegenkom. Maar ik sta hier in een... Dag! Ja, hallo! Wat wou je zeggen? Ja, wacht maar even. Uh, dit is dus het reveil. dat heeft hij al een paar keer uh, geklonken door Boksmeer vanmorgen. Dus wie nog niet wakker is, ook in de rest van Nederland, die is dat nu wel of niet, meneer Van der Laar? Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja. Wat blaast u zelf? Nee, ik blaas zelf niet. Nee, nou, ik kan wel eens een keer blazen, maar niet op een trompet. Dus uh, ik kan dat dit geluid niet uitkrijgen. Als voorzitter heeft u ook andere verantwoordelijkheden natuurlijk. Ja, wij uh, zijn hier uh, druk bezig met de organisatie van, een, uh, van, de metworst. van de metworst. Want zo heet het toch gewoon? Ja, dat klopt. Dat is een... Uh, traditionele met, eh, paardenrace, die ja. wij al, eh, ik denk, 500 jaar hier in Boksmeer houden. Het is een paardenrace, de mannen zijn hier nu bij de bakkers. ze krijgen allemaal een broodje. We moeten even de misverstanden uit de wereld helpen, want dit is geen carnaval. Nee, wij reden al paard eh, op het Fortumsveld, lang voordat wij hier eh, in het zuiden eh, überhaupt eh, ooit gehoord hadden van carnaval. De enige associatie die je kunt leggen is dat de Metworst verreden moet worden... op de maandag voor de vastenavond. En dat doen we al heel veel, al honderden jaren zo. Dus het, is wel, het heeft wel met de vastenavond te maken, ja. dus toch ook wel weer, ja. Ja, maar in die tijd wist men echt nog niet wat carnaval was. Dat was, uh, ja, ja. toen ging de vastenavond in. Ja, het is een wedstrijd, vertel. Het is een wedstrijd, het, ja, is, het een, is een paardenrace. een paardenrace, een afvalrace waarin... Uh, in, uh, een aantal ruiters, in dit, van de, uh, dit jaar 19 ruiters, uh, in een aantal manjes tegen ja. elkaar rijden. Maar het heeft ook te maken met jonge, vrijgezelle mannen, toch? Klopt. Uh, Kijk. Alleen Kijk, Hoe nou komt de aap uit de mouw. Boksmeerenaren, geboren en getogen in Boksmeer, mogen deelnemen aan deze race. En ze moeten vrijgezel zijn? Ze moeten vrijgezel zijn en hier in Boksmeer wonen. Het is toch heel jammer dat ik nou bezet ben, zeg maar, eigenlijk. Voor, voor mij misschien, of voor hun. Beker. Ja, dan ga je, wat gaat u nou doen? Want ik, de mannen gaan nu allemaal naar buiten. Ik ga zo uh, naar Vorten. Ik heb alles goed geloopt. En ja, want ze gaan hier overal in. Op elke straathoek wordt nu dat stukje gespeeld. Ja, we gaan dus nu nog uh, Boksmeer blazen. geblazen. Uh, ja. Hoeveel st straathoeken zijn er eigenlijk in Boksmeer? Ik heb ze nooit geteld, maar het zijn er een hoop <laughs> aan die jongens te horen. Want ja. uh, ze klagen altijd dat ze met te weinig man zijn... en dat ze niet uh, alles geblazen kunnen krijgen. Maar... Uh, ik hoor meestal toch van de Boksmeerse bevolking dat ze overal wel geweest zijn. Boksmeer is zo wakker over een uur. Ja. Zelden zo wakker. Op de cel, alleen, dat gebeurt maar één keer per jaar en dat is op ochtends. Moet je daar een vergunning voor hebben eigenlijk? Of gaat dat gewoon. Uh... Nee, hier heb je een vergunning voor nodig. Oh. Nee, ah, dat is ja, allemaal geregeld. In Nederland voor alles een vergunning heeft nodig. Heeft u die bij u, die vergunning? Uh, die heb ik op het moment niet bij me. Maar oh, die, dan heeft u een uh... probleem. Nee, joh, die ligt uh, <laughs> in de auto. Heel goed. <laughs> dus die hebben we bij de hand. Oké. Okay. Voorzitter, uh, Van der Laar van de Metworst Verenigd Succes. Wij spreken elkaar later nog. Prima. Oké, okay, tot later. Doei. Tot later. Rennen met worst. Inbox meer vanochtend. Tien voor half zeven geweest. Jongeren in Jemen vieren vandaag dat hun revolutie twee jaar geleden begon. Nou ja, er valt eigenlijk maar weinig te vieren, want er is in die twee jaar weinig veranderd. President Sala stapte onder druk van het Westen op. Maar speelt achter de schermen nog steeds een rol. Corruptie, armoede, onmacht is nog steeds dagelijkse kost voor de jeugd van Jemen la yeah. yeah, Er liggen hier een stuk of 50, 60 mensen onder vieze dekens en op kussentjes en kartonnen dozen. Ze zijn allemaal gewond geraakt tijdens de revolutie die twee jaar geleden begon. En ze hebben nog altijd geen medische hulp gehad. Dus nu, ja, nu zijn ze ten einde raad en zijn ze voor het gebouw van de regering neergestreven. Ja, een van de problemen die die mensen hier hebben is eigenlijk dat ze bij geen enkele politieke partij horen. Ben je socialist, ben je islami? Ben je van de regeringspartij, dan word je wel geholpen. Maar deze jongeren zeggen ja, wij zijn partijloos. En dat is nou juist ook een van de dingen die we willen zijn. Maar nou zitten we wel met de gebakken peren, want niemand helpt ons. Komt iemand naar me toe gestrompeld op krukken, gaat nu op straat zitten. Hij trekt iets, een soort verband van zijn benen. Ja, ik zie het uh, grote littekens. Daar waar de, wond, uh, de kogel naar binnen ging, laat hij nu zien. En daar waar de kogel naar buiten ging voor mij hier hangt een poster van, uh, van een jongen die zich gisteren zelf in brand heeft gestoken. Zo desperaat was hij dat hij uh, dat als laatste redmiddel inzet. Hij ligt nu in een ziekenhuis hier niet ver vandaan. Ja, deze mensen zijn gewoon aan het einde van hun uh, Latijn. Ha, kijk, daar komt een uh, parlementariër die zich uh, de zaak van deze mensen kennelijk aantrekt. Misschien kan hij uitleggen wat er nou precies is misgegaan. Oké, okay, dus er is een uitspraak van de rechtbank... waarin is gezegd de regering moet deze mensen geld geven, moet ze hulp bieden... Er is ook een stichting opgericht waar het ministerie van Financiën dat geld naartoe zou hebben gesluist. Maar zo is de klacht, die stichting die is van de islagpartij. De Islag is de moslimbroederschap van Jemen. En dat geeft alleen het geld aan haar eigen gewonnen. En zeggen de mensen hier dus, ja wij uh, hebben nu het nakijken, de Islag heeft het geld eigenlijk onder onze ogen weggegraaid. Er nou, is dus dit ook een groepje vrouwen, ze hebben een... Uh een bonenblikje met bloemetjes daarin. Ik weet niet precies wat die vrouwen hier nou doen. Ik geloof niet dat zij gewond zijn. Even, even kijken. Assalamu alaikum. Nou, die vrouwen zitten hier. Oh, ik krijg nu een roos uitgereikt. Om, uh, om de mannen te steunen. Ze hebben bloemetjes die ze aan ze uitreiken. En uh, ja, zeggen ze, wij zijn het eigenlijk ook allemaal zat hoe het hier in dit land gaat. Het is dus nog steeds corruptie. Er gebeurt niks voor de revolutionaire. Dus ook wij blijven hier zitten, zolang als nodig is. Nou ja, als je dit allemaal zo hoort, dan denk je, het gaat niet al te best nog in Jemen. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren om de toestand beter te maken? Oké, okay, nou, dat is duidelijk. Ze zeggen, wij zijn hier bezig met een nieuwe revolutie, die is wat hem betreft nu begonnen. Reportage vanuit Jemen, hoorde u van Judith Spiegel. Dan minister Ploemen. is de eerste minister voor ontwikkelingssamenwerking... die ook minister is voor buitenlandse handel. Afgelopen week reizen ze door Congo, Rwanda en Burundi... over kunnen horen in het Radio 1-journaal... om zich persoonlijk te informeren over de situatie in dit uh, Grote-Merengebied. Een regio die al jaren wordt geteisterd door etnisch geweld... door plundering en instabiliteit. Maar zelfs daar kunnen hulp en handel volgens Ploemen hand in hand gaan. In deze tijd is het een logische combinatie, omdat de wereld is echt veranderd. Er zijn veel meer middeninkomenslanden uh, gekomen. Zo waren we laatst op handelsmissie in Brazilië. Een land waar we lang ontwikkelingshulp hebben kunnen geven. Uh, en nu komen wij vragen om hun business. Uh, dus de wereld is veranderd. Dus in deze tijd gaan hulp en handel uh, samen. Hoe groot is nou het risico voor u dat het bevorderen van de internationale handel ten koste gaat van de ontwikkelingssamenwerking? Ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd. Kijk, want ontwikkelingssamenwerking is niet een doel op zich... Op het moment dat landen een niveau van laten we zeggen, nationaal inkomen bereiken, dat er ook veel meer nadruk kan komen te liggen op handel. En dat doe je onder andere overigens ook door handel te bevorderen. En ja, dan hoeven we daar ook geen hulp meer te geven. Dus het is heel belangrijk denk ik, om die relaties met die landen ja, niet zo eendimensionaal te laten zijn en ook te kijken naar andere mogelijkheden. Maar als dit nou zo goed is, waarom is het dan niet veel eerder gedaan? Het um, is een beetje de sign of the times, uh, denk ik. Het hoort bij deze tijd. Um, ook hier, overigens, uh, in het Grote Merengebied, vindt men het heel interessant. Want het maakt dat de dialoog ook ja, over andere dingen kan gaan. Uh, dus um, het, het hoort bij deze tijd. Uh, ik ben er blij mee uh, dat ik er nu zo mee aan de slag kan gaan. Als het om het buitenlands beleid van Nederland gaat... wordt er vaak gesproken over de dominee en de koopman die met elkaar in botsing komen. Hoe groot is het gevaar dat die koopman het nu echt van de dominee gaat winnen? Ik ben minister voor buitenlandse handel en voor ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent, zou je kunnen zeggen, de koopman en de dominee. Ik zie vooral kansen en ik zie in mijzelf niet dat de koopman groter is of de dominee groter is. En ik denk eigenlijk dat die twee begrippen ook niet meer zo bij deze tijd passen. U bent niet alleen minister voor hulp en handel, maar u bent ook de minister die een miljard moet bezuinigen op de hulp. Uw partijleider, Diederik Samson die zei over dat bedrag... we zijn door een fatsoensgrens gezakt. Ervaart u dat ook zo? Nou, ik vind het een pijnlijke uh, bezuiniging. Um, maar dat betekent, uh, wat, laat ik het zo zeggen... het feit dat hulp en handel samen kunnen gaan... geeft wel de mogelijkheid om op een andere manier... wel bij te dragen aan het vergroten van de welvaart van andere landen. Uh, en ik ga uh, alles op alles zetten om dat uh, zo maximaal mogelijk te doen. Maar vindt u ook dat Nederland door een fatsoensgrens is gezakt? Ik vind het een pijnlijke keuze. Um, uh, hij is gemaakt. Um, en ik vind dat ik uh, nu de opdracht heb... om die keuzes zo verantwoordelijk mogelijk te maken. Te zoeken naar maximale effectiviteit. Um, en ik denk uh, dat daar mogelijkheden voor zijn. En dat ga ik nu de komende maanden doen. Een pijnlijke keuze dus. U hoorde net volgens PvdA-minister Ploemen. Ze was in gesprek met verslaggever Wilke van Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Udoka Kim Polling heeft op het prestigieuze Grand Slam toernooi van Parijs... voor een sensatie gezorgd, door goud te winnen. Op haar weg naar de titel versloeg ze ook nog eens... de thuisfavoriet en Olympisch kampioen Lucie Dekot met een ippon. E dat zorgde voor ongeloof bij het Franse publiek en verbazing bij Polling. Ja, tuurlijk. Je weet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 Ja, maar je mag, je kan niet, ja, ik juist wel even... maar dacht ik van, oh nee, wacht, maar ik ben nog niet klaar. Nee, zo is dat. En ook de tweede wedstrijd eh, won Polling dus. Want in de finale van de klasse tot 70 kilogram... had ze eh, niet al te veel moeite met de Canadees zoepen ziek. Klopt. Nee, dat is echt Canadees. En die had ik al twee keer eerder van gewonnen. Dus op zich, ja ja het ging volgens mij was anderhalf minuut en toen scoorde ik wasari met met een en toen daarna die houtgreep, ik het afmaakte dus ik ja het was gewoon dat ik rustig moest blijven en dan gewoon wachten tot het moment waarop ik het op kon doen en die kwam na anderhalf minuut en toen scoorde ik en toen was het snel voorbij op hetzelfde toernooi pakte Henk Golg in de klasse tot 100 kilogram de bronzen Feyenoord is de grote winnaar van het voetbalweekend. Alle concurrenten speelden gelijk, terwijl de Rotterdammers juist wonnen. In de Kuip werd het 3-1 tegen AZ. Feyenoord staat nu op gelijke hoogte met Ajax. Speelde 1-1 tegen Roda JC. Verschil met koploper PSV bedraagt nu nog maar drie punten. Feyenoord-trainer Ronald Koeman kijkt uit naar de strijd aan kop van de Eredivisie. Ja, het blijft, uh, blijft leuk bovenin. En, uh...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 champions of the always Africa Cup of Nations, South Africa 2013, Nigeria! Nigeria. In de finale werd Faso de Burkina Faso de verrassing van het toernooi met 1-0 verslagen. Kort voor rust maakte Mouba het enige doelpunt van de wedstrijd. Het is voor het eerst sinds 1994 dat Nigeria zich weer de beste van Afrika mag noemen. Radio 1.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 Voor het vijfde jaar op rij hebben meubelzaken en kledingwinkels hun omzet fors zien dalen. Woonwinkels verkochten vorig jaar 9% minder en bij modezaken was de daling 6%. Volgens de brancheorganisatie durven mensen bijna geen geld meer uit te geven door alle slechte berichten van het kabinet. Ruim 100 mensen hebben in Wassenaar gisteravond een buurtbijeenkomst bezocht om te praten over de dood van de 13-jarige NS.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 En dat was het uh, nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt een ijzig koude dag. Op dit moment vriest het overal licht. In het zuiden komen wolkenvelden voor en die worden langzaam wat dikker. Later kan daar wat lichte sneeuw of motsneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt de zon met alleen sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar een enkele graad boven nul en in het noordoosten kan het vanmiddag licht blijven vriezen omdat er een matig tot vrij krachtige oostenwind staat... is het voor het gevoel ijzig koud. De gevoelstemperatuur ligt met min 6 graden ruim onder het vriespunt. Vanavond klaart het ook in het zuiden wat op. En aan het begin van de avond daalt de temperatuur onder nul. komende nachten vriest het een graad of 4. Morgen, dinsdag, zijn er zonnige perioden... en de noordelijke kustgebieden maken kans op een lichte sneeuwbui. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt... maar omdat er minder wind staat, is het voor het gevoel niet zo koud als vandaag.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 Geld lenen kost geld. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Iran, want dat land onderhandelt pas weer met het Westen... als de economische sancties worden opgeheven, zei de Iraanse president... Ahmadinejad gisteren tijdens de viering van de Islamitische Revolutie. Sancties zijn ingesteld vanwege het nucleaire programma van Iran. Deze week staat dat programma weer hoog op de internationale politieke agenda. Onze correspondent Sander van Horen was in Iran... bij de speech van Ahmadinejad in Teheran. De Iraanse president die staat op een heel erg groot podium... omgeven met bloemen... Er zitten allemaal geestelijke achter hem. En dat podium staat dan weer op een groot plein, monument in het midden. Plein gevuld met aanhangers. Afdoe wordt er gejuicht. En dat zien we, dat we zeggen ik en andere journalisten... vooral Iraanse journalisten, eigenlijk pas vanaf de helft. Want de officiële Iraanse persbus die zat vast in het verkeer. Grote hilariteit bij sommigen. Grote irritatie bij de Iraanse journalisten... die dus de helft van de speech van de president moesten missen. Wat we horen is dat de economische sancties geen effect hebben, zegt Ahmadinejad. Iran die redt zichzelf wel en we zullen pas gaan onderhandelen op het moment dat die sancties opgeheven worden. Een duidelijke vooruitblik op wat er deze week gaat gebeuren. Deze week staat uh, het atoomdossier van Iran weer op de agenda. Daar gaat het dus over en over de verworvenheden van de islamitische revolutie. Dat is namelijk wat hier gevierd wordt. Dat in 1979 de shah omvergeworpen werd door Imam Khomeini. Zijn portret zie je hier overal in een verder strak geregisseerde omgeving. Wij moeten op het podium blijven voor de pers. En als we even naar beneden lopen om wat mensen te spreken... staan er meteen mensen bij te luisteren. Het is de eerste keer dat ze hier is uh, bij de viering van de revolutie. Want daarom is ze hier. Nu wordt ze even apart genomen om uh, gebriefd te worden. Um, wat is het belangrijkste van wat hij gezegd heeft voor jou persoonlijk? Wat Het belangrijkste wat hij vandaag gezegd heeft voor mij... is dat we niet onderhandelen met het Westen. Waarom is dat belangrijk? Ja, dat weet ik niet. Thomas Erpring, correspondent. Wat, wat hebben we nou eigenlijk gezien hier? Dit is een dag voor het volk. Het is bijna een soort carnaval. Mensen komen, je ziet mensen picknicken. Je ziet mensen wat slogans roepen. Um, ja, dan zie je families uh, die... Um, Foto's nemen van elkaar, die het grappig vinden om de president een keer te zien. Uh, ja, zoiets lijkt op tv misschien altijd vrij dreigend, maar ja, in praktijk is het gewoon een soort van ja, het Iraanse carnaval. Ja, waarbij uh, de president ook zei, uh, de sancties die raken ons niet. Nou ja, Dat is natuurlijk ook wat mensen zeggen die we geïnterviewd hebben. Maar dan gaan ze weer naar buiten, weg van het carnaval. En dan moeten er weer boodschappen gedaan worden. Ja, kijk, die, als die boodschappen, die kosten nu drie keer zoveel als een paar jaar geleden. Stel je voor een brood, een, een, een, een lokaal Iraans gebakken brood. Dat kost nu 16 keer zoveel zelfs als, als drie jaar geleden. Maar zulke onderliggende economische problemen... die hebben in Tunesië, Libië, Egypte natuurlijk ook tot opstanden geleid. Nou ja, we hebben dat in Iran een paar jaar geleden... Heel voorzichtig gezien. Dat is redelijk hard uh, neergeslagen. Is het er nog steeds? Ja, de onvrede is zeker nog alleen maar groter geworden. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door de huidige leiders. Vinden dat, uh, uh, dat, uh, dat, dat het systeem een soort van update nodig heeft. Maar ik denk niet dat mensen. Uh uit zichzelf heel snel bereid zijn om weer de straat op te gaan... omdat ze gezien hebben wat er kan gebeuren. Wat ik wel denk, is dat ze met een heel scherp oog kijken... naar de politieke ontwikkelingen die plaatsvinden in de top in Iran... waarbij de Iraanse leiders elkaar constant aanvallen. Heel veel mensen hopen dat de oplossing daar zit... dat er op een gegeven moment iets uit voortkomt wat beter is dan nu. Of dat gebeurt, ja, dat is de vraag. En die top, dat is op dit moment in elk geval nog president Ahmadinejad, Onder andere natuurlijk naast de geestelijke leiding. Maar die president, die vertrekt per helikopter... Eigenlijk wel een strak plan, want met die bus die we inmiddels gevonden hebben... gaan wij weer die file in. Sander van Hoorn hoort u vanuit Teheran. In het noordoosten van Amerika proberen ruim 40 miljoen mensen... de gevolgen van de gigantische sneeuwstorm boven te, boven te komen. Door de storm kwamen zeker 10 mensen om het leven... en zitten meer dan een half miljoen huishoudens zonder stroom. Inmiddels is de storm gaan liggen en het sneeuwruimen begonnen... Daar u naar een verslag van een aantal Amerikaanse nieuwszenders... en van Peter Rutte, die in een voorstadje van Boston woont. Here at the International Desk where we bring you the world up to the minute. I'm Jonathan Mann. A large portion of the American Northeast is digging out after a large portion of blizzard. Iedereen is op straat en uh, probeert zichzelf uit te gaan. After a massive snowfall comes a massive cleanup. Iedereen is uh, van een halve dag tot een dag aan het, aan het schuiven geweest. Dus, uh, dus er, is een er is een hoop rugpijn momenteel. <laughs> the airports and highways are now trying to get back to Being busy. Gisterenmiddag mochten we om vier uur weer gaan rijden. Tot vier uur middags was er nog een rijverbod. Folks in many parts of the Northeast east will be talking about this one for years to come: the winter storm of 2013. Ik heb gehoord dat nog niet al elektriciteit uh, weer hersteld is. Uh, wij hadden wel nog elektriciteit, maar. Uh, we only have one day to do as much cleanup as we can because by tomorrow we're going to be talking about not only more ice, but even more rain. All that adding to more flooding. That's a because water Then you dus overstroming. Hè? Worcester EMTs and Massachusetts National Guard helped deliver at home a little baby girl, Noeli. And I have a sense that in about nine months. Er zullen veel meer leveringen in deze regio. In het getroffen gebied worden over negen maanden dus heel veel baby's verwacht. Dat is de laatste verslaggever. Sneeuwoverlast heeft ook zijn positieve kant. Automobilisten, let op uw vooruit. Het regent namelijk barsten en sterretjes. Vorst heeft op veel plekken in ons land het wegdek beschadigd. En vooral zeer open asfalt, Zoap, veroorzaakt veel steenslag. Gevolg. Opdrukte bij bedrijven die autoruiten repareren en vervangen. De slaggever Louis Dekker rijdt een stukje mee met Leo Smit van de Glasgarage. We gaan eerst even de snelweg opzoeken. Op de snelweg heb je de meeste gaten in de wegen op dit moment. Maar ook binnen de bouwde kom komen regelmatige gaten tegen onderweg. Uh, heb ik eigenlijk al vier geteld op een stukje van twee kilometer. En dat zijn verse gaten? Ja, lijkt me wel verse gaten. Want wat je tegenwoordig wel ziet is dat... Uh, in Rijkswater staat de gaten wel heel snel weer dicht. Jammer genoeg. Ja, dat is slecht voor u, hè? Dat is heel slecht voor ons, ja. Wat mij betreft laatste nog even een uh, paar maanden de gaten in de weg. Nu klinkt u echt als een aasgier. Commercieel, zeggen wij dan. Want u bent de commercieel directeur van de glasgarage. Wij repareren en vervangen autoruiten. Gaten in de weg, keiharde omzet. Ja, en dat hebben we ook wel nodig, want we hebben de afgelopen twee jaar weinig gaten in de weg gehad... En dat zagen wij ook in, in de brancheomzet. En je ziet nu met deze vorstperiode dat er opnieuw gaten in de weg ontstaan. Vooral de, de sowap. dat is zeer open asfaltbeton. Water trekt heel gemakkelijk, dat is ook de bedoeling van het sowap in het asfalt. Maar op het moment dat het gaat vriezen, ja, dan zet dat uit en gaat dat kapot, dat asfalt. En die steentjes komen dan vrij, die komen op de weg te liggen. En vervolgens... Vliegen die de lucht in, dus u bent dolblij met al dat. Zo op, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar we zijn er best gelukkig mee. Nu heb ik het zelf ook voor elkaar in één week en een ster en een barst. Ja, en dan denk ik aan de ene kant snel herstellen, en aan de andere kant denk ik ja, kan ik wel doen, maar dan ben ik volgende week weer aan de beurt. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar eh, gemiddeld, dat laat ik even. Gemiddeld heeft men ongeveer één keer in de tien jaar ruitschade... Vijf jaar misschien als je pech hebt. En ik krijg dat twee keer in één week voor elkaar? Ja, dan ben je dus een pechvogel. Dat heb ik weer. Dat heeft u weer. Zullen we eens kijken of er nog meer pechvogels zijn? Ja, de straat links. Ja, we zijn nu onderweg naar een van onze vestigingen. En ik weet zeker dat u daar uh, klanten zult aantreffen. We hebben de laatste tijd uh, in de maand januari 30% meer schades gehad. Dus het zal er best druk zijn. Hoe heeft u de stemming bereikt? Commercieel directeur Smit van de Glasgarage. Later dit Radio eentje horen we of Louis Dekker de pechvogels ook heeft gevonden. De pers is dood. Lang leven de pers. Een jaar geleden stopte de gratis krant. Vandaag beginnen ze met iets nieuws, met een app. We zijn hem nu aan het downloaden. Zomaar eens uh, horen hoe het ervoor staat met de pers. Eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe op nou, de weg? Daar ja, valt reuze mee. De file van de A7 is doorgeschoven naar de A8. Zaandam richting Amsterdam. En staat er nu bij knooppunt Koemplein 2 kilometer. En ja, voor de ochtendspits, uh, ik denk dat het niet al te druk gaat worden. 150 kilometer rond half negen... Uh, wel nog uh, later in de ochtend wat uh, kans op sneeuw in het zuiden. Kijk hoe dat loopt. Ja, nou dat uh, horen we van je. Jolanda, tot jo later. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van dit nummer. Valerie. Van Amy Winehouse. Mark Robin Visser. Worst eten vlak voor de vaste. Ja, ja, en, ja, ik heb hem nog niet geproefd. Ik heb hem ook nog niet gezien eigenlijk. En ik vraag mezelf ook eigenlijk af... Waar, wat die worst nou eigenlijk met het, wat het verband nou eigenlijk is. Daar ben ik nog niet helemaal achter. Laat ik proberen het uit te leggen, ook voor de mensen die net inschakelen. Natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Uh, we hebben hier in Boks meer te maken met een eeuwenoude traditie. Zoveel weet ik. Ik weet ook dat het niets met carnaval te maken heeft. Wel met vastenavond. Maar dat de traditie waarschijnlijk zelfs veel ouder is dan het hele carnavalsgebeuren in de lage landen. Uh, en uh, even, er zit ook geluid bij. Dat hebben de, de vroege opstaanders hebben dat al gehoord. Maar voor de mensen die net wakker zijn... wil ik ze dat toch niet onthouden. Dus dat klinkt zo... En als ik dat dan zo hoor, het knalde vanmorgen al heel hard in mijn oren, meneer Fleuren... dan denk ik, het, het klinkt wel een beetje carnavalesk, of niet? Of mag je dat niet zeggen? Dat mag je niet zeggen, want oh, sorry. de Reveilleblazers waren er al uh, ver... voordat hier carnaval gevierd werd in, uh, in Boksmeer, en behoort tot een van de hele vele tradities... die rondom de Metworstrennen ja. zijn opgebouwd vanuit een verleden. Het officiële reglement van de Metworst stamt uit 1740... maar waarschijnlijk al eeuwen daarvoor ja. hebben dus uh, Metworstrennen plaatsgevonden... naar aanleiding van een heel historisch ja. geval. Frans Fleuren is één van de 365 leden van Vereniging De Metworst. Hij heeft ook een hele mooie donkerblauwe bodywarmer aan... waar dat op staat. Op de achterkant nog, op zijn rug nog heel groot. Hij draait zich speciaal voor de radio even om... zodat de luisteraars het ook goed kunnen zien. Uh, hier staat Vereniging De Metworst en daaronder. Want daar gaat het om. Wat zien we daar? Daar zien we een vol van halfbloed. En dat zijn paarden, paarden, ja. paarden, uiteraard. Niet een volbloed met metworst. Nee, nee, nee, nee, een volbloed uh, paarden of halfbloed paarden. In theorie zou ook tuigers mee kunnen doen, dus zeg maar... Vroeger gebeurden de metworstraces natuurlijk allemaal met boerenpaarden. Omdat ja. het gros van de bevolking natuurlijk een agrarische achtergrond uh, had. Want we hebben het over paardenraces. Ja, ja, ja. Voor de dat... mensen die dat niet weten. Nee. Echte paardenraces, ja. Maar waarom heet het dan de metworst? Omdat er gestreden wordt uh, om ah. de metworst. En dat de is de prijs. Dat is de prijs samen met twee vaten bier, zoveel uh, mik, een halve varkenskop, cetera. Dat zijn de prijzen waarom gestreden wordt. Die prijzen behoren toe aan de vereniging. Maar die krijgt die dag, de, ja. de dag van de metwolstrenner, worden die uitgekeerd aan de koning. En een week later worden die goederen ja. en dan met name natuurlijk de vaatjes bier aan de leden uitgedeeld. En als ik dat zo hoor, dan zijn de prijzen in al die eeuwen altijd hetzelfde die geweest. Ze zijn altijd hetzelfde geweest. Dat is dus de, zeg maar een adellijke dame, de vrouw van de boxmeer, zeg maar. Ja. Uh, die is in, zeg maar ergens rond 1500 ja. is die uh, met de koets wezen. Gaan, gaan rijden door haar landerijen, et cetera. Ja. Is in nood gekomen, het paard sloeg op hol. En vruchtbaarheidsruiters hebben haar toen uh, gered. En als beloning daarvoor heeft ze een van de, van de hoeves, dus een van de boerderijen, belast. Dat ze ja. jaarlijks een schenking moesten doen uh, nadat een paardenrace gehouden ja. zou worden tussen die uh, vruchtbaarheidsruiters. En de winnaar daarvan mag dan die goederen in ontvangst nemen. Ik vind het een heel mooi verhaal. Dat hoop ik, dat het ook goed overkomt bij de luisteraars. Meneer Fleur, wij staan hier in het hotel in Boxmeer te wachten op al die mannen, want die zijn dus nu het heel Boxmeer in en op iedere straathoek doen ze even dat revij ja. hè, om iedereen wakker te maken. Dus Boxmeer is straks gewoon uh, totaal uh, wakker. En dan uh, is, heb ik ook nog gehoord, maar dat bewaren we even voor straks. Dan mo moeten we wachten op de ge op gekke wagen. Op de gekke kar We gaan nu op de gekke kar uh, wachten. Ja. Dat is, ja, dat is, dat is pas, dan de volgende. Wat zegt u? Dat is pas al rond uh, half acht kwart vracht. Nou ja, nou, ik heb. Tijd. Oh je hebt de tijd. Ik Ga niet weg. <laughs> ik weet niet, gekke kar was. Ja, ik ik ook <laughs> niet, maar ik ga wel mee met de gekke kar. Oh, u gaat mee. Mag de ik achter... ook mee, of niet? Uh, de achterloper. Oh, achter. achter. ja, ja, ja. ja. Ik mag ook achter de gekke kar, Lara. Iedereen van de moet achter de gekke kar. We gaan de hand. Ja, maar ik hoop in visser. Achter de gekke kar. Tja, zijn ticket uh, was al geboekt. Gratis dagblad De Pers is uh, ter zielen. Vorig jaar gebeurde dat op 30 maart. En nu is er iets nieuws. Het is voortgekomen uit de pers en het heet, hoe kan het ook anders, De Nieuwe Pers. En de hoofdredacteur is Alain van der Horst. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een app. Dat klopt, ja. Lara heeft hem al gedownload, maar mm -hmm. mij gaat het wel iets langzamer. <laughs> maar we zien er nog niks op. Hoe werkt het? Uh, de servers zijn op dit moment overbelast, geloof ik of niet. Uh, dus zo snel mogelijk uh, vandaag is de app echt uh, te gebruiken. Oei, maar dan hoop ik voor u dat dat snel opgelost wordt, meneer van der Horst. Want als u dit lanceert, dan wilt u natuurlijk wel dat het werkt. Anders dan loopt iedereen weer weg bij u. Dat snap ik. Dat uh, wordt zo snel mogelijk opgelost. Maar u had niet verwacht dat er zoveel belangstelling zou zijn, of? Nee. Oei. Ik geloof niet in uw eigen succes. <laughs> ja, wel. Nee, dat is het niet. Nee, er uh, moet ergens uh, iemand op knop duwen en dan is alles, op, alles weer in orde. En wat zien we dan? We zien dan uh, een, uh, een app um, waarbij het mogelijk is om een abonnement te nemen op uh, de elf journalisten waarmee we van start gaan. Uh, op hun artikelen. Ja, en dus per, per uh, journalist neem je een abonnement? Dat kan en het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op alle journalisten tegelijk. En dan krijg je korting of hoe, hoe werkt het? <laughs> ja, ja, dat scheelt wel iets. <laughs> ja? ja, nee, het idee is dat, dat uh, uh, mensen kunnen zich abonneren op een journalist naar keuze. Op, op mensen die ze uh, volgen, die ze leuk vinden, uh, waarvan ze het idee hebben dat die veel verstand hebben van een bepaald onderwerp. Um, en kunnen op die manier alles lezen wat, uh, wat deze journalisten voor ze maken. En, en hoe werkt dat dan bij de journalist? Want ik zit even te. Te denken aan het verdienmodel ook voor de journalisten zelf. Zijn ze dan freelance bij u in dienst? Of hoe zien zij het geld dan terug? Ze zijn uh, niet bij ons in dienst. Het zijn freelancers. En uh, de opbrengsten uh, van uh, de abonnementsgelden gaan voor een heel groot deel, voor 70%, naar de journalisten. En wat kun je lezen? Wat voor onderwerpen uh, beslaat het? W waar schrijven die journalisten over? Nou ja, over zo ongeveer alles wat je, wat je kunt verzinnen. Uh, dus ook sport, cultuur? Alles. Nieuws? Ja. Ja, alles wat je gewend bent van een normale traditionele krant. Maar dat is wel veel voor elf journalisten. Dat is veel, maar uh, we gaan van start met elf. We gaan ervan uit dat dat uh, binnen niet al te lange tijd meer mensen zijn. En, en is er dan ook zoiets als um, het belangrijkste nieuws van, van de dag? Uh, de, uh, waar je op kunt abonneren? Of op, ga je echt puur voor journalisten? Puur voor journalisten. Er zijn ook uh, enkele onderdelen van de app die, uh, uh, die te zien zijn voor iedereen. En een van de belangrijke onderdelen daarvan is het uh, perma Dat is een, uh, een soort live-blog waarin we één onderwerp, wat volgens ons het belangrijkste onderwerp van de week is, uh, volgen. Oké. Okay. En, en waarom denkt u dat dit voor u kan gaan werken voor de krant, voor de pers? Want in het verleden is gebleken dat, de pers, dat het niet lukte om de pers overeind te houden, laat ik het zomaar zeggen. Waarom gaat het nu wel lukken, denk u? Omdat dit een hele andere aanpak is. En uh, uh, omdat wij denken dat lezers het, uh, het interessant en prettig vinden om zelf te kunnen kiezen wat ze lezen. Oké. Okay. Waar, waar kunnen ze terecht als ze de app willen downloaden? In de App Store van Apple. Oké. Okay. En, en ook voor Android? Al beschikbaar of nog niet? Nog niet, maar we zijn aan het werken aan een site en... Uh, die komt later deze maand als het goed is af en dan uh, is hij ook op een Android telefoon te lezen. Goed. Nou, ik kijk er naar uit. meneer okay. de van der Horst. Ik uh, wacht af weer wanneer de service weer heel uh, weer Oké. Okay. Bedankt. Goed, graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal Media overzicht. Nederlandse topbedrijven zijn in hun internationale arena notoren achterblijvers, blijkt uit eigen onderzoek van het Financiële Dagblad. Qua aandeelhoudersrendement zijn AIX-fondsen in 2012 verder afgegleden op hun eigen wereldranglijstjes met relevante sectorgenoten. Ja, wereldwijd neemt het aantal 50-plussers met een SOA enorm toe. In uh, Nederland is sprake van een stijging in alle leeftijdsgroepen. Dat schrijft de Gooi in Eemlander. Grote zorgen zijn er over de groeiende groep ouderen met HIV. Aandoenlijke paardenogen staren u vanochtend aan op de voorpagina van NRC Next. de foto staat onderin 100% rundvlees. Uiteraard gaat dit over de duizenden rundvleesmaaltijden... die de afgelopen dagen uit de Britse, Ierse, Zweedse en nu ook Franse schappen zijn gehaald. Voor de Volkskrant is dat het belangrijkste nieuws van vanochtend. Um... Net op, schandaal breidt zich uit. Maar ondanks dat Frankrijk nu aan de lijst is toegevoegd... ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog geen reden... om hier onderzoek in te stellen. En Nederlandse supermarkten zijn niet bezorgd... dat in hun kant- en klaarmaaltijden uh, paardenvlees zit. Uh, dat blijkt uit een belrondje van de NOS. Hoort wordt het bij ons ook al even. En ook heel veel Grammy-nieuws op de Amerikaanse websites. Op CNN leest u hoe er achter de schermen aan toe gaat. En natuurlijk ook aandacht voor de jurken. Volgens CBS-nieuws was er veel bloot. Mm. Goed. Uh, waar waren we? Het eerste gebied in Nederland dat een eigen ecologisch rampenplan krijgt... is de Waddenzee, dat meldt trouw. Rijkswaterstaat heeft samen met natuurorganisaties afspraken gemaakt... over de aanpak van uh, olierampen. Olierampen in de golf van Mexico was uh, de aanleiding. Veel carnavalsfoto's op de voorpagina's van de kranten nog even. En, oh, dit is nog de paardenvlees. Ja, hier hier ja. zien we minister Dijsselbloem. En hier, oh ja, eindelijk bij een pinautomaat drie. Uh, leuke dames verkleed als arlekein. Jij ja, was ook in de war, hè?